Met het in de Duitse gemeente Gangelt... bij de Zuid-Limburgse grens zijn nog eens drie mensen besmet... met het coronavirus. Ze hebben anderhalve week geleden... carnaval gevierd met het echtpaar dat eerder al besmet raakte... met het virus. De autoriteiten roepen bezoekers... van dat carnavalsfeest in Gangelt op zich te melden. Zij moeten dan uit voorzorg thuis twee weken in quarantaine. De 47-jarige man van het echtpaar ligt in kritieke toestand... in het ziekenhuis. Het stel kwam vaker in Limburg. Maar volgens de GGD hebben de twee hier niemand kunnen besmetten... Of dat voor de drie nieuwe mensen ook geldt, is niet duidelijk. In de Franse stad Straatsburg zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... bij een brand in een flatgebouw. Zeven anderen raakten gewond. Het vuur ontstond vannacht in een liftschacht. De oorzaak is onbekend, maar de brandweer heeft het vuur onder controle. Het gebouw is ontruimd en mensen zijn ondergebracht in een gymzaal. De jaarlijkse gezamenlijke oefeningen van het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen... is uitgesteld vanwege het coronavirus. 20 Zuid-Koreaanse militairen en een Amerikaanse militair gelegerd in Zuid-Korea zijn positief getest. Bijna 10.000 Zuid-Koreaanse militairen zijn in quarantaine geplaatst. Ook mogen veel mensen hun kazerne niet verlaten. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen hoeven vanaf de zomer buiten de spits veel minder te betalen. De NS hoopt zo meer jonge klanten te trekken. In zijn woonplaats Eelde is Karel Muller overleden. Muller was in de jaren 70 directeur van Derndal, een psychiatrische inrichting in Den Dolder. Hij had vernieuwende ideeën over de psychiatrie en wilde verstandelijk gehandicapte patiënten uit hun isolement halen en betrekken bij de maatschappij. Muller kreeg veel bijval uit progressieve hoek, maar de weerstand was ook groot. Na een onderzoek van het kabinet Den Uyl werd hij uiteindelijk ontslagen. Karel Muller was 82 jaar. Het weer veel bewolking, vooral in het zuiden regen en natte sneeuw. In het noorden blijft het nagenoeg droog. Het wordt niet warmer dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers, verkeers, ZFM, verkeers, verkeers is Robert verkeersrobotheer van de ANWB. Door de vakantie is het wat minder druk op de snelwegen, maar toch wel een aantal files. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want tussen Hilversum en Knoppunt Lunette staat 9 kilometer verkeer vast. De vertraging een half uur en er is daar één rijstrook dicht door een auto met pech. A2 Amsterdam Den Bosch, daar staat 3 kilometer bij Utrecht. Op de A5 langzaam rijdend verkeer vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. De, voor de aansluiting met de A4, eh, of met de A10 moet ik zeggen, 4 kilometer. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. kwartiertje vertraging heb je op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid rijdt het langzaam over 9 kilometer. En over de N-wegen links en rechts wel wat vertraging. Maar over het algemeen rijdt het redelijk goed door. De meeste vertraging heb je op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Want daar rijdt het langzaam tussen Volendam en de aansluiting met de A10 over 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfssoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl. DWK Media. Namens iedereen bij de ANWW. Dankjewel. Bedankt. <hijen>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 ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen ZFM. 24 uur per dag en natuurlijk alle leukste: muziek, feestplaten, enzovoort, enzovoort. En mijn stoel is stuk. Maar dat maakt de pret niet drukker. We gaan uh, leuke dingen doen vandaag. We hebben leuke platen. Uh, ik noem een Beatles. Ik noem een uh, uh, uh, Etta James. Ik noem een Level 42. Nou, het kan allemaal niet op. Kan allemaal niet op. Uh, hier uh, bij ZFM. Het is 27 februari. De 58ste dag van het jaar. In de Gregoriaanse kalender. Maar er ja, volgen er nog 108... Want het is een schrikkeljaar, dames en heren. En normaal zou het 107 zijn, maar nee, nu is het 108. Maar dan weet je dat in ieder geval. Het is, uh, ja, het is een uh, redelijke dag. Het, wordt, uh, het is nu nog droog, maar het gaat vanmiddag volgens mij sneeuwen en zo. En uh, alles uh, wat erbij hoort. Dus wij uh, draaien, draaien, draaien, draaien de platen maar even. Hier is een fietsje.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 Het is dus niet de fietsje, ja, hij doet wel mee. En de fietsje is natuurlijk uh, niet meer onder ons. Maar dat is wel... Goedemorgen Zandvoort. Bijna over acht hier in de studio op de Tolweg bij ZFM. Samen met de Beatles. Aan de linkerkant. En straks krijgen we zang aan de rechterkant. Oh nee, uh, bij violen. Leuk, leuk, leuk. Zo'n stereo... <laughs> There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time George, Samen de Beatles. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bij ZFM natuurlijk. ZF mm -hmm. Bij ZFM in de morgen. Ja, ja, ja, ja. Zo werkt dat. We gaan straks even naar het weer kijken, dames en heren. Wat doet het weer vandaag bij ZFM? Hier is het oh, James. to be no slave to work all day James, and I just wanna make love to you. Goedemorgen, dames en heren. Het is uh, reeds uh, kwart over acht. En we gaan eens kijken wat het weer doet. Hey Google, Wat wordt het weer vandaag? Vandaag gaat het regenen in Zandvoort... met een maximum van vier graden en een minimum van drie. Het is op dit moment drie en overwegend bewolkt. Ja, het is waterkoud, hoor. Waterkoud noemen ze dat. En ik krijg net een berichtje van... Buienalarm dat er kans op lichte neerslag is in Zandvoort vanaf 8 uur 40, dames en heren. Dat is nog even 20 minuutjes en dan uh, moet je je paraplu meenemen, want anders gaat het natuurlijk helemaal mis. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, zo werkt dat hè, in de winter en uh, we mogen nog uh, redelijk... Uh, nou ja, ik weet niet of je blij mag zijn met dit weer. Maar ja, uh, voor hetzelfde geld sneeuwt het en uh, ijzelt het. En, uh, je weet het niet, hè. Goedemorgen, Zandvoort. ZFM kwart over acht geweest en hier is die Alan Parsons project zes minuten vijftien lang dus geniet maar even mee en als je wil mag je gewoon even lekker gaan zitten met je kopje koffie want die ga ik ga er ook zo even inschenken hier in het antwoord, The Eye in the Sky En een eye in the sky bij ZFM, 24 uur per dag. Ja, ja, het geluid van zand voor dames en heren in het jaar dat de Grand Prix verreden wordt. En de eerste testdagen zijn uh, reeds, uh, begonnen. En vandaag uh, de derde testdag. Maar eerst level 42 en trace bekend kent nummer van 42 Tracy. Maar daarom niet minder leuk, dames en heren. De muziek uitgekozen door Kordraaier. Uh, U kent hem. Een bekende zantwoorder om vijf Hier is Post Malone en Circles. Goedemorgen. Ja, bekende hits. Ja, kom maar joh, kom maar, kom maar. Goed, ouwe rups. Shut down Later Runaway circles van Post Malone hier bij ZFM. Kijk deze nog. Goedemorgen, Zandvoort. Het is bijna half negen. Paraplu mee, dan komt het allemaal goed. Hier is Brian Ferry. Vroeger ging Roxy Music. En nu helemaal alleen. Wat sneu, wat sneu. Zing. Kom. Brian, over acht seconden gaat hij zien, let maar op. Hier is de slave to love bij ZFM. Vroeger Roxy Music. En tegenwoordig doet hij het alleen een uh, Sleef Toolaft als dit een grote hit van hem. Uh, vier minuten uh, lang. Ja, dames en heren. In de week dat uh, er werd besloten dat er over het strand gereden mag worden. Althans met de Grand Prix dat er een aantal teams van Noordwijk naar Zandvoort over het strand mogen. Ja, ja, je kan ervan vinden wat je wil, maar het is wel de makkelijkste en de snelste manier. Hè? Dus wat, ja, wat dat betreft, ik kan me voorstellen dat ze dat wel willen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er een aantal mensen tegen, tegen zijn. Ja, zo heb je dat vaak. Hè? Dus de ene helft vindt het wel leuk en de andere helft niet. Nee. Nou, we hadden net al uh, die Alan Parsons Project met Eye uh, of the Sky. En uh, hier hebben we nog een keer het prachtige Alan Parsons... met de Eagle Will Rise Again, dames en heren. Luister goed, luister goed. Zing lekker mee. Op deze wat druilerige donderdagmorgen. Oeh. Again, the Alan Fathers Project, een prachtige plaat hier bij ZFM in de morgen. Het is acht over half negen, dames en heren. Stop This Flame, Celeste. Dat is de titel en de uitvoerende van dit liedje. Luister maar. Luister maar. And we fall back out, Anything you want, anything, anything, just don't tell me. No, you stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You told me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. Keep on. You never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 Come withstand my love Uit het Verenigd Koninkrijk uh, Stap Display groot het hitten. Niet alleen uh, hele fijne uh, oude platen, maar ook uh, de allernieuwste hier bij uh, ZFM. Kan je de hele dag horen wanneer je wil een uh, houm op ZFM. Lijkt me een goed plan. We hebben een aantal uh, leuke dingen nog uh, voor de boeg uh, hier in Zandvoort, zoals de 27ste. ZFM, uh, ja, dat was vandaag hebben de regenboogborrel in het Zandvoort Museum. Dus uh, als je daar zin in hebt, half zes <coughs> tot half uh, negen. En uh, de 29, dat is het weekend, hebben we de babbelwagen... in het verleden en heden in de Protestantse kerk. Aanvang 8 uur. Dus als je daar zin in hebt, lekker naartoe gaan. Wij hebben hier de allermooiste. Hier is Billy Ellis. Leuk, leuk, fris meisje. Er niets in zin in. Beetje gezelliger, schat. Ja, dat kan wel aardig zien hoor. En if van begin on is de might op. Say. Een nieuwe plaat van uh, James Bond uh, gezongen. Het uh, titelstuk uh, No Time to Die. En die komt. 4 uh, of 2 uh, uh, uh, april. Uh, in het Circus Theater in Zandvoort. Kun je uh, No Time to Die uh, bekijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat is mooi om te horen, joh. Dat is mooi om te horen. ZFM 24 uur per dag. Jouw radio. Het geluid van Zandvoort. Met de leukste muziek. En dans even mee. Oeh, uh, wat lekker. Oeh, wat lekker. Ik gooi mijn haar los. Gekke dag. Hier zijn de Jacksons. En show me the way to go. Let me show you. Let me show you. Ja, ja, ja, ja, dames en heren, dat zijn uh, fijne, fijne, fijne ritjes. De leukste muziek hierbij zetten we uh... hem. Een lastige tijd hoor, met het corona-gedoe. Uh, nog niet in Nederland, maar we verwachten wel dat het er gaat komen, toch? Tony Esposito. Karimba Diluna, beetje De Luna is de maan en Kalina ben ik nog niet helemaal uit. Hey Google, wat betekent Kalima? Op de website betekenis-definitie.nl zeggen ze. Kalima is een Hindoestaanse meisjesnaam en betekent de godin Kali voor Ma. Ga voor meer informatie naar de link in je Google Home of Google Assistent App. Nou, dat is lekker om te weten. Dat is lekker. Kalima di Luna. En de Luna is de maan natuurlijk. Hey Google, hoe ver is het naar de maan? 384.400 kilometer. Nou, valt toch mee, hè? Dan gaan we toch naar de maan met even ZFM, ook op de maan. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then.